Ja, hij is trouw aan zijn woord. Amen, hè? Maar dat geldt zowel voor de zegen als voor de... We kunnen wel zeggen, lief, lief, lief. Maar dat heeft niks met lief te maken. Hij is gewoon trouw aan zijn verbond. Als wij ons beseffen wat het hem gekost heeft... een verbond met een zonder mens aan te gaan... want na de val bij Adam en Eva... zou je al kunnen zeggen van... hé, hey, er was geen rechtvaardigheid in de mens. Maar ook Adam en Eva moesten toch nog leren door hun... Heen ...om naar het beeld van de Heer te groeien. Uiteindelijk is het beeld van God... ...Jeshua die ooit komen zou. Dus al in de eerste offeranders die Adam en Eva hebben moeten verrichten... ...was er al gericht op het lam wat van God moest komen. Dus als zij een bokje slachten en het bloed daarvan afdroop... ...was het in wezen al het symbool van het bloed van Yeshua. Heel het verbond van God staat in dat teken. Uiteindelijk moest zijn zoon sterven... ...om voor dat verbond te betalen dan snap je bijna niet hoe mensen die dat verbond van ja, we hebben aanvaard... nog in goddeloosheid kunnen leven. En ik wil het eerst op mezelf wijzen ook. Ook wij hebben als christelijke mensen in goddeloosheid geleefd. Ik zal wel de enige geweest zijn, daar hebben u nooit last van gehad. Maar zouden we ons beseft hebben hoe heilig God is... en hoe groot het offer is wat hij heeft gebracht om onze zonden te betalen... dan zouden we van vandaag stoppen... Zelfs met het denken aan het kwaad. Dan zouden we al onze zondebeleid zijn. Vader, ik heb een hele verkeerde gedachte gehad. Ik verwerp hem in de naam van Yeshua. Maar dat volk van Israël, dat komt natuurlijk na 4000 jaar geschiedenis pas ter sprake. En daar gaat Ezekiel ja, een visioen over krijgen. Hij gaat ook in visioenentaal hij spreken. Hij spreekt eigenlijk over Jeruzalem. Wat doet het in uw hart als je over Jeruzalem hoort? Jeru, stad van. Ja, vrede. Jeruzalem dat ik bemin. Echt waar, het zijn schitterende liederen. Maar als je ziet wat Jeruzalem flikt... Dat klinkt raar als je het zo zegt. Maar je moet het je gaan beseffen vanmorgen. Wat gebeurt er nou in Jeruzalem? En hoe reageert vader... Eigenlijk moet ik zeggen de man, de echtgenoot... Op de hoererij van zijn vrouw. Het is een huwelijkssituatie die we hebben. Als we Ezekiel gaan lezen... Ja, is het intens verdrietig, maar ook enorm om te zien hoe woedend vader is over het gedrag van zijn vrouw. Je moet jezelf maar beseffen dat je vrouw zo overspelig wordt, tot je ze de hele dag ziet overspelen met allerlei mannen, mannen, mannen. Dat geldt ook andersom. Je kan rustig als vrouw je voorstellen hoe zou het zou zijn als je je man ziet overspelen bij dag en bij dag en bij dag en bij nacht. Ja, die situatie schetst nou Ezekiel als we gaan lezen en als we gaan nadenken over zijn profetie die we vinden in Ezekiel 16. Lieve mensen, de werken van Yahweh getuigen van hem. We hebben twee keer prediking gehad over de werken die ik doe, zegt Yeshua, die getuigen van mij. Maar de werken die u doet, die getuigen van? En van welke God dat je dient. Dus let goed op, op wat je doet. Want aan je gedrag zal men kunnen toetsen wie je God is. Amen? amen. Mag u rustig zeggen, amen. Amen. amen, hè? Dus we hebben gezien, de werken die Yeshua doet, die getuigen van hem. Ook in de genezing, in het opwekken van doden... Wij hoeven hem niet na te bootsen. Nee, want de werken die hij gedaan heeft, die getuigen van hem. We hebben er twee keer over nagedacht. Nu gaan we het over zijn vader hebben. De werken van Jahwe getuigen van hem. Ezekiel 16, vers 1. Het woord van wie? Van Jahwe kwam tot Ezekiel. Mensenkind, doe Jeruzalem haar guwelen kennen. Alsof Jeruzalem zelf niet meer weet wat gruwelen zijn. Weet u nog wat gruwelen zijn? Alles waarvoor God zegt dat je het niet moet doen, dat zijn gruwelen. Dus als vader zegt, wees rein en je doet onrein, is dat een gruwelvorm. Als vader zegt, als je vlees eet, eet rein vlees, rundvlees en maak het zo en zo klaar. Want vaak vlees zegt, is mij een gruwel. Als je weet hoe vaak het woord gruwel en gruwelen voorkomt in de hele geschrift, dan ga je er een aparte studie van maken. Ik ga de gruwel opzoeken, moet je dan zeggen. En ik kies ervoor om alles wat God een gruwel vindt, weg te doen. Als je bij iemand in huis komt en er staat iedereen trekt hier de schoenen uit, dan kom je als gast toch binnen, trek je toch je schoenen uit. Dan ga je toch niet zeggen, Paul, ik zelf wel. Nee, dat kan ik niet. Je doet wat de gastheer vraagt van je. Nou, onze vader is geen gastheer, hij is onze vader. Hij heeft een verbond gemaakt, al met Adam en Eva. Hij heeft dat helemaal uitgezet tot aan het verbond op Sinai toe... met het hele volk Israël, wat er uiteindelijk moest komen... uit Abraham, Isaac en Jacob. En met dat volk Israël gaat hij een verbond aan. Hij geeft ze beloftes en zegeningen. En hij zegt ook, maar als hij het anders doet, dan liggen daar de vloeken. En Israël heeft gezegd, we zullen het zo doen. Amen. En dan krijgen ze een wet van tien geboden op stenen tafels geschreven. Gaat die wet je redden? Echt niet waar. Die wet die moet dus plaatsvinden in je hart. Alleen maar als je vanuit liefde gehoorzaam wordt aan de goede instructies van vader, ja, is dat de beste weg om te leven. Maar je wordt er nog steeds niet door gered. Hier zal niemand zijn die zegt, ik ben door de wet gered. Nee, ik heb wel de liefde van God in mijn hart gekregen. Maar de genade die God geschonken heeft, is het offer van Yeshua. Degene die in het oude testament leven, keken vooruit naar die Messias die nog komen moest. En wij kijken naar 2000 jaar terug wat daar gebeurd is. Maar we refereren nog steeds aan dat ene offer. Yeshua is het lam van vader. Vader brengt een lam en dat laat hij slachten. Heel indrukwekkend. Dus als je nog de neiging hebt om andere dingen te doen, als vader van je vraagt, let dan goed op welk offer vader gebracht heeft. En laat ook zien en ontdek goed hoe die daarmee omgaat. Mensenkind, doe nou Jeruzalem haar gruwelen kennen. Wij maken deel uit van Jeruzalem. Zo spreekt Adonai Yahweh, staat er in de grondtaal. Tot Jeruzalem, de stad van vrede. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Canaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Is dat zo? Wie was de Amoriet? Oh ja? En wie was dan de Hethitische? Ze woonden daar in het land van de Amorieten. Ze woonden dus in Kanaan. En vader had al lang beloofd: jullie gaan het land krijgen. Maar Abraham, Isaac en Jacob waren vreemdelingen in. Kanaan. Ze hebben daar hun nageslacht verwekt. Uiteindelijk is dat nageslacht met Jacob met zijn 70 naar, naar Egypte gegaan. Hij heeft ze daar weer uitgehaald toen ze een miljoenenvolk waren. Snapt u het? En hebben ze weer in Kanaan geleefd. En hoe hebben ze in Kanaan geleefd? Als Kanaanieten. Hij zegt, gewoon jullie moeder geboorte uit het land der Kanaanieten. Je vader was een Amorite, je moeder een Etitische. Ze zijn gewoon gekocht en gemazeld... in Kanaan. Met de zonde van Kanaan... en de afgoderij van Kanaan. Als wij zeggen wij zijn Nederlanders... en we kunnen we echt zeggen, kunnen we wel zien ook. Want je dient de goden van Nederland... en de afgoden van Nederland... als de Heer je niet door zijn liefde eruit trekt. Is die duidelijk zo? Jullie zijn uit je geboorteland... gekomen, Kanaan... omdat je je zo gedraagt. Wat uw geboorte aangaat... Hij hebt het over Jeruzalem, hè? En zijn gruwelen. Wat jullie geboorte aangaat, toen wij geboren waren, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd gij niet tot reiniging met water gewassen, ook werd gij niet met zout ingewreven, nog in winsels gewikkeld. Probeer je voor te stellen. Het volk van God, te midden van Canaan. Wie zou dat moeten pamperen? Kanaan? Wel, nee. Hoe was het volk van God in Canaan? voor de Canaanieten. Toch helemaal niks? Kanaan maakt ruzie met het volk van God. Maar als volk van God daarmee leeft, wie zal nou die kinderen pemperen? Hij zegt, jullie zijn daar geboren, je navelstreng is niet afgesneden. Nou, wie, wie laat nou een kind geboren worden zonder de navelstreng af te snijden? En zonder het te wassen en zonder met zout in te smeren. Het is een beeld van Israël van wat leeft in Canaan. Geen oog zag met ontferming op u neer, zegt hij, om uit mededogen een van deze dingen aan u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren werd. Het interesseerde geen kanan niet wie die, jo of die Israël waren, of de kinderen van Abram, of noem maar op. Toen kwam ik, Yahweh, voorbij u, en ik, Yahweh, zag u trappelen in het bloed, van uw geboorte en ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Dus wie kijkt erom naar Israël, wat eigenlijk vertrapt en afgewezen wordt door heel Canaan? Ze leven in een land wat wel hun beloofd is. Maar ja, ze moeten maar wachten. Ons is ook Canaan beloofd. Ons is ook Jeruzalem beloofd. Wij zullen dadelijk bij die... Uh, bij die van geboorte Nederlanders. En ze komen daar vandaan. Hun naam, de Tyrië, de, de, de Moor. En de... Zo staan wij dadelijk ook in Jeruzalem. Tenminste, we moeten wel overwinnen. Hè? Dan heeft de Heer het beloofd. Hij zegt, ik deed u opgroeien als het veld gewas. Gij groeide op, werd groot, kwam tot de volle schoonheid. Uw borsten werden vast, uw haar groeide. Maar gij waart nog steeds naakt en bloot. Maar God had wel tegen dat volk gezegd, leef. Het nageslacht van Abraham. Het is de beginfase, hè? We lezen het er snel door, want we hebben 60 teksten te lezen. Maar we moeten dadelijk een paar hinten erin geven... tot je het ook nooit meer vergeet. Toen kwam ik voorbij, zegt Jabe. U en zag u en zie de tijd der liefde voor u was gekomen. Mooi, hè? Ik, zeg Yahweh, ja, spreidde de slip van mijn kleed over u... en bedekte uw naaktheid... Ik ging onder Ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heer Jawer, en zo werd Gij de mijne. Mooi hè? Wilt u graag uw man trouw houden aan zijn verbond? Want in Israël is het verbond altijd nog eenzijdig, wist u dat? God gaat een verbond aan en hij zegt, dit zijn de voorwaarden. En ik wil je graag als mijn vrouw. Dan haalt hij die naakte vrouw, doet hij zijn slip overheen en zo bekleedt hij haar met zijn heerlijkheid. En die vrouw die zegt ja. En dan zit ze vast. Klinkt dat goed of niet goed? Echt waar? Je zal toch maar met de koning, de koningen, de schepper, een huwelijksverbond aangaan. Hij kan het ook alleen maar doen, want hij heeft de macht om het te doen. Maar ook in Israël was het zo. De man ging een huwelijk aan met een vrouw. En die vrouw die kon ja zeggen. Wij zijn het gewend om het samen te doen in het stadhuis, weet je wel. We zijn toch gelijk. Maar in Israël ligt de gedachte daar even iets anders aan. Het is een eenzijdig verbond. Hij zegt namelijk, onder Ede heb ik een verbond met u aangegaan. Wie heeft de eed gedaan? Jawel. En die vrouw Jeruzalem heeft dat aanvaard. Maar Jawel heeft een verbond uitgesproken onder Ede. En hij houdt zich aan zijn verbond. Amen. Als hij het met Israël al niet gedaan zou hebben... wat kunnen wij dan verwachten? Amen. Hij houdt zich aan het verbond. Als er ontrouw is, is het aan onze kant. En hij heeft recht om dan dingen te doen... of te laten gebeuren waar je toch wel eens over na moet denken. Hij zegt, ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad... schoeide u met de kostbaarste leren schoenen... Wond uw fijn linnen hoofddoek om en ik hulde je in zijde. Die vrouw die werd schitterend gekleed met de mooiste en de fijnste kleding. Een plaatje in Israël dit. Amen. Zo gaat vader met ons om. Ik toonde u met sieraden, ik zegt hij. Deed armbanden aan uw armen, ketenen om uw hals. Ik gaf u een ring voor je neus, oorringen door oren en sierlijke kroon op je hoofd. Dat gaf hij ze allemaal. En dan wordt het leuk. Weet je wat nou het volgende vers staat? Hij zegt, ik tooide u. Dus hij stelt me het ter beschikking. En wat doet die vrouw? Gij tooide u. Met goud en zilver. Dus hij, hij geeft iets en zij gaat het mee omhangen. Zij gaat het aantrekken, de rijkdom die de man aan haar schenkt. Goud en zilver, je kleding was fijn linnen, zie je, daar komt het weer. Zijde kleuren geborduurd, gij had fijn meel, honing en olie, de rijkdommen van het land wat ik je gaf. Gij werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Dit is het beeld van de gemeente ook, hè? Hij gaat niet alleen een verbond aan met Israël, hoor. Hij is ook het verbond met u aangegaan, want wij zijn mede erfgenamen geworden met de verbonden die God met Israël gemaakt heeft. U behoort door het geloof tot Israël. Dus denk maar na, het is niet alleen maar tegen Jeruzalem gesproken, maar ook tegen u in Amsterdam. Maar let goed op. Zo ging er een roep van u uit onder de volkeren vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt, dankzij de sieraden waarmee ik je heb versierd. Amen, luidt het woord van Adonai Yahweh. Met welke sieraden zijn wij versierd geworden? Amen. Met de gerechtigheid van Yeshua. Geduld, liefde, trouw. Wat zijn de karaktereigenschappen van God? Aan Mozes gegeven. Hij riep de naam des Heren uit. Barmhartig, genade, goede tieren, trouw, gaarne, vergevend. Kent u ze nog? Ja? Dus dat zijn sieraden die ons geschonken worden. Het is de gerechtigheid van Yeshua. Hij was voorkomen gehoorzaam en rechtvaardig. En ons wordt het uit genade geschonken. Hij bekleedt ons met heerlijkheid. Moet u eens gaan nadenken tot je je bruid bekleedt met heerlijkheid. En dan ben je net getrouwd met haar. En dan gaat ze aan de haal. Ja. Goed, denk er maar over. Wat gaat er gebeuren? Ezekiel 16 vers 15. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd. Trots op je faam. En gij hebt aan iedere voorbijganger uw ontucht opgedrongen. Het zou voor hem zijn. Dat kan je toch niet voorstellen. Het gaat om een volk. Het gaat om Jeruzalem. Stad van vrede. Gekocht en betaald door de bruidegom. En ze gaat dan de haal met alle heerlijkheid die ze hebben. Het was een rechtvaardige. Gij hebt van uw klederen genomen. De hoogten Kleuren gemaakt, weet u nog wat hoogten zijn? Offerhoogten, dat zijn de hoogtes in het land. En daarop maakten ze de offeraltaren en daarmee aanbaden ze Marduk of weet ik welke God. Hij zegt, noem zelfs de namen van de goden niet, want het zijn geen goden. Maar nou wat geen goden waren, gaat Israël offeren. Het wordt nog gekker hoor. De hoogte maar gekleurd gemaakt, daarop ontucht gepleegd. Nooit is zoiets voorgekomen en nooit zal het meer geschieden. Want hij pik het niet. Je gaat de hoogte opkleuren met de rijkdommen die je man je geschonken heeft. Ook hebt gij uw sieraden van goud en zilver dat ik gegeven had, genomen en u daarvan mansbeelden gemaakt en daarmee ontucht gepleegd. Dit kun je laten gelden voor mannen en voor vrouwen. Wij maken ook beelden in ons hoofd. En die vaak helemaal niet kozen zijn. Ik weet wel dat alleen ik dat probleem heb en er bij u minder is. Maar we hebben gedachten die echt niet smaakvol zijn. Maar ze zijn er. Kunnen we dat motortje laten draaien en fantaseren? Dan gaat u een weg op naar een dag dat je gaat doen waar je al jaren over denkt. En soms gaat het sneller. Want dat is de valse begeerte ja, die naar het vlees is en we struikelen. En soms in je één keer, ja bij mij is dat wel honderd keer misschien fout gegaan, bij u maar twee keer. Maar je gaat door je vieze, vuile gedachten, waarvan God zegt, ik wil ze helemaal niet zien. Hij ziet ons bij dag en bij nacht. Hij kijkt met ons mee door onze ogen, want zijn geest woont in ons. Kunt u het voorstellen, waar je je ogen nog bericht, tot je bedenkt, vader zit mee te kijken. Dat is geen angst, maar dat is walgelijk. Lieve mensen, we zitten vol met sieraden van de Heer. We zijn rechtvaardig verklaard door het offer van Yeshua. En we beginnen in ons denken al met de afgoderij. Gij hebt uw kleurig geborduurde gewaden genomen en hen daarin gehuld. Mijn olie en mijn reukwerk hebt gij hun voorgezet, die afgode. De spijzen die ik je gegeven had dat fijn meel, olie, honing gaf ik je te eten... hebt gij hun tot een lieflijke reuk voorgezet. Dat was mijn olie, die had je voor mij moeten laten geuren. Zet die, die laat je dus aan Marduk of aan die andere goden doen. Zo ver gekomen luidt het weer. Zelfs is het zo ver gekomen luidt het woord van Adonai Yahweh. Mijn heerlijke reuk ga je aan de afgoden geven. Dat gij de zonen en dochters die gij mij gebaard hebt... Voor wie zijn onze kinderen? Onze kinderen zijn voor jouwe. De kinderen die je voor mij gebaard hebt, zegt hij, hebt gij genomen en ten offer gebracht. Hun tot spijzen. Was uw ontucht niet voldoende, dat je alleen maar zelf zonderde, maar nou ook nog mijn kinderen verbranden en offeren? Je eerstgeboren zoon, offeren op een altaar dat gij ook mijn zonen geslacht hebt en die overgegeven hebt... en ze voor hen te verbranden. Bij al uw gruwelen en uw ontucht heb gij niet gedacht aan de dagen van uw jeugd. Dat ik je mijn liefde verklaard heb... dat ik mijn slip over je heen gedaan heb... je naaktheid heb bedekt... ik heb je met heerlijkheid bekleed... en al die heerlijke klederen geef je aan je... afgod. Want die afgod zegt, wat ben jij mooi... toen je naakt en bloot en lag te trappelen in je bloed. Dat had je al moeten denken. En na al uw boosheid, dan staat er tussen haakjes, w, w u luidt het woord van Adonai Yahweh, na al uw boosheid hebt gij u een verhoging gebouwd en een verhevenheid op elk plein. Je zou bijna zeggen, ze speelt de hoer op elk plein en met elke voorbijganger. Daar nou, het lijkt toch echt op, hè? want daar zit het vol mee dan natuurlijk. Op elk kruispunt hebt gij uw verhevenheid gebouwd, een verhoging... uw schoonheid weggeschonken en aan iedere voorbijganger... schaamteloos aangeboden en veel ontucht gepleegd. Het gaat natuurlijk om afgoderij, maar ook onze ontucht is afgoderij. Want als vader zegt dat je je netjes moet gedragen zoals hij het wil... en u zegt ik doe het anders... Wie is dan je God? Is dan jij weer nog je God of ben je je eigen God geworden? Ja toch? Dan heb je jezelf verheven tot God. Nou ja, ik kan het wel zeggen, maar dit ziet er zo lekker uit. Ik, ik kies voor de ontucht. En die andere is zo onder de indruk van al mijn mooie kleren, wat die man van mij me gegeven heeft. Op elk kruispunt heeft u zich aangeboden. Op elk kruispunt van wegen waar je mensen ontmoet. Ook heb gij ontucht gepleegd met de Egyptenaren. Van de Egyptenaren schijnt wel bekend te zijn dat het wellustige naburen waren. Wellust heeft puur met seks te maken. Veel ontucht hebt gij gepleegd waarmee gij mij hebt gekrenkt. Wilt u nog meer horen? Het gaat even door zo hoor. Je wordt er misselijk van, maar ik hoop dat je durft jezelf erin te zetten. Want we hebben eenzelfde soort carrière gemaakt in ons leven. En het is genade van God tot ons hart veranderd is door zijn liefdevolle woorden. En we willen graag horen over lief, lief, lief, het bloed van Yeshua. Oh, onze Heer Jezus, weet je wel. Maar echt waar, als je niet bereid bent je te richten naar de geboden van God, waartoe ben je dan gered door Yeshua? Want een wet kennen we alleen maar onze zonde. De wet is niet om je te redden, maar dat is om te reguleren zoals het in het Koninkrijk van God gaat. Rechts rijden, stoppen voor het rode licht en niet naar de oren. Zo simpel is het. Zie, ik heb mijn hand tegen je uitgestrekt, zegt de man tegen zijn vrouw, tegen Jeruzalem. Want het gaat nog steeds om Jeruzalem, de stad van vrede, de vrouw van vrede. Echt niet waar? Het u toegewezen deel heb ik verkleind. Het is heel eng geworden nou, hè? dat heeft God gedaan. U overgegeven aan goeddunken van wie u haten. Kun je nagaan. De dochters der Filistijnen die zich schamen over uw schandelijke levenswijze. Wij zeggen wel eens een keer, heeft die man dat en dat gedaan? Hij is toch een christen? Heb hij dat gedaan? En Yeshua is zijn heer. Nou, de mensen die zeggen, dan kijk eens, dat is die christen. Hij jat, hij doet, hij stipt. Hij en ze noemen al je ellende op en je wordt een schande gemaakt. Juist omdat je gekocht bent door het bloed van Yeshua. Bovendien heb gij ontucht gepleegd met wie? De Assyriërs. Omdat gij niet te bevredigen waard, ja, gij hebt ontucht met hen gepleegd en toch ben je niet bevredigd geworden. En als je eerlijk nadenkt over je eigen leven... hoe vaak heb je niet ontuchtig gehandeld... en wat is uit je ontucht voortgekomen? Een gigantische schade van de ziel. De meeste zorg binnen pastoraat... ligt in de schade die in de ziel is aangebracht. Waar enorme schaamte over is en spijt... maar het moet eruit komen... het moet beleden worden en een streep eronder zetten. Dan zegt vader, ik aanvaard je weer... ik pas mijn genademiddelen op je toe... En ga wandelen in de wegen van de Heer. Echt waar. Er is niemand zo zondig dat hij niet gered kan worden. Maar als je gered wordt door het bloed van Yeshua. Wees dan trouw tot in de kleinste puntjes toe. Want het is een vreugde om voor Yahweh te leven als trouw kind. Echt waar. Aan zijn hand te dartelen is schitterend. Broeder en zuster, eveneens hebt gij veel ontucht gepleegd met het handelsland Galdea. Daar kwam Abraham vandaan. Maar ook daardoor werd je niet bevredigd. Wilt u nog meer horen? Hoe werd gij door hartstof verteerd, luidt het woord van Adonai Yahweh, dat gij dit alles gedaan hebt? Het werk van een brutale hoer, zegt hij. Dat gij uw verhoging gebouwd hebt op elk kruispunt, uw verhevenheid gemaakt hebt op elk plein, toch hebt gij u zelfs niet als een hoer gedragen, omdat gij het loon van een hoer versmade. Dat is even om over na te denken. Hè? Hij noemt ze een hoer vanwege haar gedrag en hij zegt: Je hebt je nog niet eens als een hoer gedragen, want een hoer laat zich betalen, of niet? Die geeft je toch geschenken? Want die mannen willen wat. Ze zeggen ja, ik wil op een of een schaapje van je hebben. Er was ook ooit een godsman die een schaapje gaf aan een vrouw en daar hè, langs de weg zat. Dus hij zegt: Je hebt je niet eens als een hoer gedragen, omdat jij het loon van een hoer versmade. Je wilde nog niet eens het loon hebben van een hoer, maar je speelde het wel. Zo'n overspelige vrouw die vreemden aanhaalt terwijl ze gehuwd is. Aan alle hoeren geeft men geschenken. Maar gij, Jeruzalem, gaf zelf geschenken aan je minnaars. Ze zeiden, maar kom maar, hier heb je 100 euro. Nou, dat is een meevaller. Hè? En lokte hen daarmee om van alle kanten naar u toe te komen en ontucht met u te plegen. Midden op de pleinen, op het verhogentje, betalen en dan mag u bij me komen. Hij zou bijna zeggen, was je maar een hoer en had je je laten betalen. Maar hij zegt, je bent nog gekker op dat punt. Zo was het bij u in uw ontucht juist omgekeerd als bij andere vrouwen, want men liep u niet als hoer achterna, maar terwijl gij zelf het loon van een hoer gaf, werd er aan u geen loon gegeven. Zo was het met u juist omgekeerd. Je kan het dus niet gekker hebben als je vrouw je verlaat voor dit soort praktijken. Maar het geldt ook voor de mannen die hun vrouwen verlaten, voor dat soort praktijken. Daarom hoor, hoor het woord van Jawer. Zo zegt Adonai Jawer. Omdat u eer prijsgegeven en uw schaamte ontbloot werd... bij uw ontucht met uw minnaars en met al uw gruwelijke afgoden om het bloed uw zonen die gij hun gegeven hebt. Het is geen kleinigheid. Daarom, zegt hij, daarom gaat hij aantonen wat er is. Daarom zie ik ga al de minnaars die gij behaagd hebt bijeenbrengen... alle die gij hebt lief gehad, zowel als alle van wie gij een afkeer gekregen hebt. Wie gaat er wat doen? Ja, wij zegt, ik zal hen van alle kanten tegen u bijeenbrengen... Ik zal je schaamte voor hen ontbloten, zodat zij heel uw schaamte zullen zien. Wie gaat je vijanden naar je toe laten komen? En wat doet Gods Torah? Die geeft je een bescherming tegen je vijanden. Echt waar. Als je denkt Torah te kunnen overtreden om toch naar de buurvrouw te gaan of naar de buurman, dan haal je eigenlijk de grens, de beveiliging weg van je leven en je gaat over in de handen van Satan. Nou, Satan hoeft helemaal niet losgelaten te worden door vader. Begrijpt u het? Je gaat dus in een gebied opereren waarvan vader zegt, kom niet in dat gebied. Maar als je het toch doet, geeft hij je gelegenheid van dat gebied, van de vijand die daar zit, om naar je toe te komen. Vader die zegt, ik zal u richten naar wat men met overspeelsters en bloedvergietsters pleegt te doen. Ja, we zegt, ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver. Over welke stad hadden we het ook alweer? Jeruzalem. Jeruzalem. En in welke periode spreekt Ezekiel? Dat is 600 jaar voor Christus. De Juda is uitgevoerd naar Babel. De tien stammen die waren al een paar honderd jaar daarvoor naar Assyrië toegestuurd. Weggevoerd, nooit meer teruggekomen. Jude gaat er achteraan, maar dan naar Babylon. En in Babel profeteert Ezekiel. Hij profeteert tegen Jeruzalem, zijn thuisland. En wie zat er in dat thuisland? In Jeruzalem, de profeet Jeremia. En die profeteerde weer over de ballingen om ze te vertroosten. Voor Ezekiel, die profeteert tegen Jeruzalem. Om ze goed te laten horen waar het fout gegaan is. Ze hebben de goden gediend van de Babyloniërs. En de heer die heeft gezegd, ik heb de Babyloniërs losgelaten om je te pakken. Hij heeft ze gewoon losgelaten. Wil je Satan aanbidden? Echt waar, de heer die haalt die grens weg. Dan moet je hem ook maar ervaren wat het is. Je krijgt er veel leed en veel pijn van en veel zielenpijn. Want vooral de menselijk heel zijn gevoelensleven gaan door zonde kapot. Omdat je liefdeloos handelt. Ik zal u maken tot een voorwerp van bloedige grimmigheid en naijver. Kent u de geschiedenis van ons volk Israël? Was niet mooi, hè? Als ik alleen al denk aan de holocaust, de gedachtenis van de afgelopen weken waar we geweest zijn, dan gaan de tranen uit je ogen lopen als je de foto's ziet wat er gebeurd is. En dan praat je alleen nog maar over de Tweede Wereldoorlog. Praten ze over zes miljoen. Maar als u weet wat er is gebeurd in al die jaren, onvoorstelbaar. Ik zal u in hun macht overgeven. Zij zullen u verhoging neerhalen. Uw verheven plaatsen slechten. Zij zullen u uw klederen uittrekken. Je sieraden wegnemen. En je naakt en bloot doen staan. Ik heb de foto's gezien van de holocaust. Zo stonden ze. Ze werden gewoon overhoop geschoten. Triest. Niet alleen de sieraden werden afgenomen. maar De haren werden afgeknipt. Het was schuddig. Dan praat ik over de Tweede Wereldoorlog. Hier praten we over 600 voor Christus. Zij zullen een menigte tegen u doen optrekken, die zal u stenigen en met zwaarden neerhouden. Ook uw huizen met vuur zal verbranden en gerichten aan u voltrekken, ten aanschouwen van vele vrouwen. Die vele vrouwen zijn al die andere volken. Ook vrouwen van God, hoor. Maar dat zijn allemaal afgodendienaars. Heel de wereld is afgodendienaars. Alleen God had een apart volk gesteld. Hij heeft ze hun sabbat gegeven. Want het is een teken tussen hem en zijn volk. opdat zijn volk mag weten dat hij, Jawe, hun God is. Die hen door de Sabbat vieren apart zet. Wie wilde nog stoppen met Sabbat vieren? Wel nou, Nee, ik wil in trouwheid met mijn vader leven. Ik wil zijn sabbat onderhouden. Want hij noemt dat een teken tussen hem en mij. En ik heb dertig jaar van mijn zondag gevierd. Ik viel bijna uit mijn bed toen ik het voor het eerst las in mijn bed. En ik zeg tegen Anna, ik zeg, hé, hey, word eens wakker. Ik zeg, we gaan Sabbat vieren. En zij zegt, maak me daarvoor wakker. Ik zeg, ja, vanaf die dag ben ik Sabbat gaan vieren. Echt waar, zij ook. Ze heeft even tegen maar ja, dat doet ze wel meer natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk is uh, ook boter zacht geworden, helemaal meegegaan. Inderdaad, ja, ik ook hoor. Want je wordt door het woord van Jabe boter zacht gemaakt van binnen. Echt waar, want vroeger had ik een stenen hart en tegenwoordig kunnen ze gekke dingen tegen me zeggen en dan word ik niet eens boos. Dan zeg ik, ach, ach dat ik heb medelijden met die man. Ja, het zal allemaal een verkeerde geest zijn die bij hem zit. Ik heb de mens, heb ik lief, maar de geest die hem vaak leidt, die haat ik. Als we die te pakken krijgen, dan sturen we hem eruit in de naam van Yeshua. Want dat is de naam boven alle namen. En als je niet weggaat, echt waar, dan heeft hij wortels in je leven. Waar die denkt, dat kan ik vasthouden. Je hoeft mij hier niet weg te sturen. Want ik heb een verbond met die persoon. Hij dient mij in goddeloosheid. Snap je het? Dus als je je bekeert en je leven op orde brengt met Jawe, onze God. Moet Satan wijken. Dat gebeurt ook in Israël. Want zodra ze zich bekeren, kan één Israëliet er honderd verslaan. Maar als het fout gaat. Hè, wat zegt hij ook weer in Deuteronomium 28 over de vloek. De zegen is, je vijand die op je afkomt, die zal in zeven wegen vluchten. Maar als je goddelooselijk handelt, dan zal één vijand op je afkomen en jij zal in zeven wegen vluchten. Het is zo duidelijk, Deuteronomium 28. Dat is niet om je bang te maken, maar dat heeft ja gesproken. Kies dan voor het leven en niet voor de dood. Uw huizen, zegt hij, zal met vuur verbranden, aan u zal de gerichten voltrekken. Ik zal u met de ontucht doen ophouden. Dat is heftig. Nog een keertje. Vader Jame zegt, ik zal u met de ontucht doen ophouden. En ook het loon van een hoer zult gij niet meer geven. Ik denk, als die vrouw zoveel ellende heeft meegemaakt. Met al die vijanden over de heen, over de heen. Want ze wordt het op de bot uitgekleed. Er is niks meer van die heerlijkheid over. Als je ze zag lopen, dan kon elke andere vrouw, die gewoon de afgoden kan dienen. Want die hebben geen verbond met God. Dan konden al die vrouwen die afgoden dienen. Moet je dat nou zien lopen? Zegt jongen, jongen, jongen, Die is wel te pakken genomen door de God. Die zal wel ontrouw zijn geweest. Want zelfs degenen die de afgoden dienen. zijn nog trouwer aan hun afgoden. Als dat het volk van Israël aan Java is. Durf je daar aan op te zeggen? Denk gewoon wij horen tot Jeruzalem. Hè? Tot we nooit meer teruggaan naar dat land waar we uitgekomen zijn. Ik heb het maar groot neergezet, lieve mensen. Hij zegt: ik zal u met de ontucht doen ophouden. Nou, ik denk als je zo ver de stront in bent gegaan, tot je uiteindelijk zegt. Ik kap ermee, ik stop met de duivel. Ik stop met de afgoderij. Oh mijn God, help me. Amen. Wie heeft dat niet ervaren in zijn leven in meerdere en mindere mate? Nou, omdat vader Yahweh het toelaat dat je eigen afgoden je pakken en je op je neus terechtkomt en je gaat schreeuwen tot hem, dan zegt hij, daardoor zal ik mijn gimmigheid tegen u tot bedaren doen komen. Eindelijk lig je op je gezicht. En dat gebeurt met mensen die een verbond hebben met Yahweh. Eigenlijk hebben alle christenen een verbond gesloten met Jaweh op kosten van het bloed van zijn eigen zoon. En ze doen toch de rottigheid. U weet, ik heb vooropgelopen. En voor jullie geldt het misschien heel wat minder. Maar we hebben dezelfde rottigheid bedreven als in de wereld, hoewel we christenen waren. Daardoor zegt hij, omdat je op je gezicht bent gegaan, zal ik mijn grimmigheid tegen u doen bedaren... Doen komen en mijn na-ijver zal van u wijken. Want het is de jaloersheid van Jahwe dat je onderuit bent gegaan. Dan zal ik, zegt Jahwe, tot rust komen en niet langer meer vertoornd zijn. denk je, jongen, jongen, meisje, wat heb je toch moeilijk gehad, hè? Tot je bij me weg bent gegaan. Al je afgoden hebben je nou gepakt. Je ziet er niet meer uit, kind. Maar, zegt hij, ik zal mijn grimmigheid tot bedaren brengen. Hij gaat ze, denk ik, oppakken en zegt, kom eens, ga staan. Je ziet er niet uit. We gaan eerst eens wassen, knippen, scheren. He? Nieuwe kleden aantrekken. Tenminste, als die vrouw zo ver gekomen is, dan zegt oh mijn god, ik heb spijt. He? Omdat gij niet gedacht hebt aan de dagen van uw jeugd, lieve schat, maar door dit alles mij tot torren geprikkeld hebt, zal ik uw wandel op uw hoofd doen neerkomen, luidt het woord van Adonai Jade. Want hebt gij niet naast al uw gruwelen deze schandelijke ontucht bedreven? Nou lieve mensen, zo gaat het door. We zitten nog maar bij vers 40. We moeten tot vers 63. Durf u nog? Het is niet prettig, maar het laatste vers. Daar ga je vanuit je dak dadelijk. Niet stiekem je Bijbel open doen en kijken. Maar vers 63 wordt de oplossing hoor. Echt waar. Zie, elke spreukendichter zal over u, Jeruzalem... Deze spreuk gebruiken. Zo'n moeder, zo'n dochter. Amen. Zo'n moeder, zo'n dochter. Onze moeders waren ook fout. En onze vaders fout. Daar zijn we kinderen van. Ja, zo'n moeder, zo'n dochter. Nochtans zal God het oordeel over moeder en dochter, of over vader en zoon, alleen maar op de persoon spitsen. Een zoon zal nooit veroordeeld worden door de zonde van zijn vader. En de vader zal nooit veroordeeld worden door de zonde van zijn zoon. Ezekiel 18 schitterend lezen, in Ezekiel 31. God, die pakt de mens bij zijn lurven, die het doet. Onthoud het goed. Zo moeder, zo dochter, want we zijn natuurlijk uit hetzelfde zaad gekomen. We zijn uit, een, uh, uit onrechtvaardige mensen geboren. We zijn als onrechtvaardige mensen de wereld gekomen. Niemand is rechtvaardig, tot niet één toe. Ook Paulus niet. Er is er maar één die rechtvaardig is, Yeshua omdat hij 100% rechtvaardig was, 100% in de wegen van zijn vader gewandeld heeft, was hij 100% rechtvaardig. De dood kan hem nog niet eens pakken. Voorkomen in overeenstemming met de wil van zijn vader. Ja, dat zijn de woorden van vader. Die zegt, doe dat en leef. Hij was 100% rechtvaardig. Wij zijn dat niet. Maar omdat we zijn offer hebben aanvaard, verklaart vader ons rechtvaardig. Wij zijn rechtvaardig, verklaard. Zou je dan ook niet als een rechtvaardige gaan leven? Je wordt er niet door gered, maar je gaat toch als een rechtvaardige leven. Als je inburgeringscursus hebt gedaan in Nederland, je hebt geleerd dat je rechts moet rijden, je gaat dan niet links rijden, je zegt, nee, ik ben net het code Rijk de ik ga rechts rijden. Dan ben je echt niet wettisch, dan ben je gewoon wettig bezig. Uw grote zuster, denk goed na, Samaria, dat zijn de tien stammen die dus ten noorden woonden van Juda, van Jeruzalem. Uw grote zus was Samaria, die met haar dochters ten noorden van u woonde. En uw kleine zus, die ten zuiden van u woonde, was Sodom met haar dochters. Dus hier hebben je Jeruzalem, daar woonden de, de, de zusjes in Samaria, de tien stammen. En aan de andere kant Sodom en Gomorra. De profeet noemt ze gewoon hun zussen. Maar gij hebt zelfs niet gewandeld in haar wegen en naar haar guwelen gedaan. Het duurde niet lang of gij waart erger dan zij in heel uw gedrag. Dus die tien stammen die zijn er uitgeschopt naar Assyrië. Zijn nooit meer teruggekomen. God heeft ze een scheidbrief gegeven. Het was ontrouw. Sodom en Gomorrah kennen we. Was een vaderboel. Hij heeft die steden vernietigd. Alleen Zoar mocht blijven bestaan. Omdat uh, Lot had gezegd: Laat me alsjeblieft nog maar tot Zoar komen. Ik werd Zoar gespaard vanwege Lot. Maar zegt hij: Gij waart erger. Dus Juda, de stam waaruit Yeshua geboren moest worden. was erger dan de tien stammen en dan Sodom en Gomorrah. Dat zullen ze maar over je zeggen. Nou zegt hij: Zo waar ik leef luidt het woord van Adonai Yahweh, en hij leeft, zowaar als ik leef, voorzeker uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt, samen met uw dochters. En dan maar zeggen, wij zijn het volk van God, wij hebben de tempel. Ja, in dit geval wel. Inderdaad. Het zal voor Juda ondraaglijk zijn. Wat er ook gebeurt, kijk nou in de hele geschiedenis wat er met Juda gebeurt. Uiteindelijk komt er een heel klein stukje terug uit Babel. Dat hele kleine beetje wat dan komt gaat de stad Jeruzalem bouwen en de tempel. Want die moest gebouwd worden opdat een paar honderd jaar later Yeshua kon komen om in die tempel gebracht te worden naar de Torah. Alles moest verricht worden aan Yeshua opdat precies volgens Torah alle facetten zouden afgewikkeld worden hij moest in de tempel gebracht worden er moest Anna komen met een profetie er moest Simeon komen met een profetie ja, alles wat van Yeshua van de Messias gesproken is door de hele oude testament moest zich gaan vervullen in de tempel er is maar een heel klein beetje teruggekomen en dat is in 70 na Christus is uiteindelijk de hele tempel weer vernietigd door de Romeinen en in 135 na Christus is alles verjaagd geworden op een paar enkele Israëlieten na die daar nog hebben gewoond het is een ramp hoor het is niet zo dat ze vredig in de wereld geleefd hebben. De joden die zijn vervolgd en tot op de draad van hun lijf toe. waar ik leef, zegt Adonai. He. Uw zuster Sodom samen met haar dochters... heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt samen met jouw dochters. Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust... Leefde Sodom met haar dochters zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen? Let goed op. Wat was de ongerechtigheid van Sodom? Trots. Dat hebben wij gelukkig niet. Hè? Overdaad hebben wij gelukkig niet. Zorgeloze rust hebben we ook niet. Leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de armen te ondersteunen. Dat is trots. En dat is de uitwerking van trots. Dat zijn mensen die zullen nooit een ander steunen. Eigen schuld, dikke bult. Maar zij die in Christus zijn, hebben een hele andere geaardheid gekregen. Wij hebben geleerd wat het is om liefdevol en zachtmoedig en genadig en goede tieren en trouw te zijn, gaarne vergevend. Want we krijgen de karaktereigenschappen van Yahweh, onze God, omdat we door Yeshua heen gerechtvaardigd zijn geworden. Ook al vind je het moeilijk, toch ga je oefenen. Je zal geestelijke spierballen moeten krijgen... ...om iemand die hartstikke lelijk tegen je doet... ...toch te zeggen, nou kan je toch wel lief hebben hoor. He? Maar wij denken dan aan die geest die hun beheerst, die haten we. He? En dan zeggen ze dan tegen je, ben je daar niet boos op? Maar ze zeggen, nou ja, helemaal niet boos. Ik vergeef je al bij voorbaat. Lieve mensen, hij is duidelijk hè. Trots, overdaad, zorgeloze rust... De ellendigen en de armen hebben we niet ondersteund. Verwaten waren zij en bedreven in gruwelen, dat is afgoderij. Alles waarvan ja, we zeggen, moet je niet doen, want dat is mij een gruwel. En dan zeg jij, jongen, ik doe het toch, ik vind het lekker. Ik heb 30 jaar varkensvlees gegeten. Ik kan niet zeggen tot het niet lekker was. Maar het heeft niks met lekker te maken. Hij zegt, het is mij een gruwel. En mijn volk zet ik apart van de wereld, en die eet dat niet. Dan kunnen we verhalen gaan vertellen over handelingen 15 en weet ik voor allemaal. Als je ze eenmaal gaat lezen en we gaan hier onderwijzen, dan raken je het nooit voor je leven meer aan. Want we hebben het zo gekleurd, getekend gekregen door onze ex-voorgangers. Het is gewoon heerlijk om te weten wat voor Jahwe geen gruwel is. Alles wat hij fijn noemt, dat gaan wij doen. Samaria heeft nog niet de helft van uw zonden bedreven. Samaria, Dat is de tien stammen die al naar Assyrië gestuurd waren. Gij hebt meer gruwelen gedaan dan zij. Zo hebt gij, zuster, onschuldig doen schijnen. Zo hebt gij uw zuster, de tien stammen, onschuldig doen schijnen. Terwijl zij eruit geschopt waren vanwege hun afgoderij. De twee gouden beelden. De feesten van de heer overboord gegooid. Ze gingen het feest van de heer een maand later vieren bijvoorbeeld. Gewoon de, ja, de feesttijden van jaren overboord gooien. Het is net als Rome. Die in hun dogmatiek al die feesten eruit gegooid hebben. En de kerstfeest en Pasen erin de plaats gezet hebben. En de witte donderdag, groene woensdag of uh, zwarte vrijdag. Ik weet niet wat ze doen. Maar er zijn allemaal dingen ingevoerd die slaan nergens op. Ze vieren paasfeest om de opstanding van Yeshua te gedenken. Maar het is onzin. Het is Pascha, Pessach. Dat gaat om de dood. En hij is niet eens op zondagmorgen opgestaan. Samaria, die tien stammen hebben nog niet eens de helft van uw zonden bedreven. Juda, gij hebt meer gruwelen gedaan dan zij, want zo hebt gij uw zuster onschuldig doen schijnen. Ze waren niet onschuldig, maar schijnen. Door al uw gruwelen die gij bedreven hebt. Nou, we zijn er bijna hè. Draag dan uw schande, dat is heftig. Het is net als je tegen een kind zegt die fouten gemaakt hebt, blijf maar eens een tijdje rond tobben met je fouten. Draag je schande maar, laat al die anderen maar zien wat je gedaan hebt. Vader, ja, we het wel. Hij zegt, uh, draag dan uw schande. Gij die het oordeel over uw zuster gunstiger hebt doen worden door uw zonde... Je was zo slecht, zelfs die zus van je die al slecht was, die heb je nog een beetje vroom gemaakt, laten, laten blijken daardoor. Waarin gij gruwelijker hebt gehandeld dan zij. Zij zijn minder schuldig dan gij. Schaam u dan, draag uw schande, omdat gij uw zusters onschuldig hebt doen schijnen. Ik zal een keer brengen in haar lot. Daar gaat hij komen. We gaan het eind doorkomen. Ik zal een keer brengen in haar lot. Van wie? Het lot van Sodom en haar dochters. Dus er komt een dag, daar gaat God Sodom en Gomorra. Gaat hij een keer brengen. Wonderlijk hè, hebben jullie dat ooit wel eens gelezen? Het lot van de Samaritanen en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Dus er komt een dag dat hij een keer brengt in het lot van de Joden die al duizenden jaren vervolgd worden... vernietigd zijn, of het nou in Auschwitz was... of in Berkenau... of in Assyrië of in Babel... want ze hebben overal de joden vermoord. Ze zijn gestorven. En ze zijn niet naar de hemel. Voor het geval dat u denkt dat de doden naar de hemel gaan. Die gaan in het graf en die wachten tot de opstanding. Of de opstanding van de rechtvaardigen... of na die duizend jaar de opstanding van de goddelozen. Echt waar benaastigt u om op te staan in de opstanding van de rechtvaardigen. Het zal een vreugde wezen, want dan zal je de heer zien komen en met hem heersen vanuit Jeruzalem, over de duizend jaar de ganze aarde met hem. Ik zal een keer brengen dus in het lot van Sodom en haar dochters, in het lot van Samaria en haar dochters, en ik zal een keer brengen in uw lot. Dus ook het Joodse volk gaat opgewekt worden. Broer? En en, uh, en de Maakt niks uit, ook stof. Heb ik wel eens gezien wat er overblijft na vuur? As. We zijn allemaal as. De hele aarde is as. Zelfs de sterren en de planeten zijn as. Allemaal koolstof. Leuk is dat, hè? Alles is koolstof. Het is wonderlijk dat God zulke mooie mensen heeft gemaakt uit koolstof. Met ogen, neus, oren, alles zit erop en dan Een hart wat klopt. Maar we zijn allemaal koolstof. En als we in het graf gaan zonder verbrand te zijn, worden we ook koolstof. De botjes duren wat langer, maar ze worden stof. Wat denk je als iemand in de oceaan valt en de, en de haai, die vreet hem op, dan komt hij er ook als spul uit. Snap je wel, dan zit hij over heel de oceaan verdeeld. Maar echt, de heer die haalt hem uit die oceaan, al zijn stof brengt hij samen. Het is wonderlijk, als het zover is, moet je maar boekjes meenemen. Ook over de toestand van de doden zijn witte boekjes. Voor de mensen die er voor het eerst zijn vandaag, alle lectuur in witte boekjes is gratis om mee te nemen. Je gaat uit je dak als je het begint te lezen. Dan zeg je, waarom heb ik het nooit geweten? Dan zeg ik ja, nou de dag vandaag is gekomen zodat je alles gaat weten. Hij gaat verder hè. Hij zegt: ik zal dus in Sodom, Somaria en jullie een keer in je lot brengen. En wat geeft hij dan nou weer? Het redengevende woord op dat. Je moet het altijd maar opzoeken waar staat op dat en waar staat daarom. Ja? Opdat gij uw schande draagt en u beschaamd gevoelt. Het is goed om te weten hoe je je voelt. Beschaamd. Over alles wat gij gedaan hebt. Waardoor gij haar troost hebt verschaft. Kunnen we volgen? Uw zusters. Meervoud. Sodom en haar dochters zullen terugkeren tot haar vorige staat. Zie je dat? Dus ook al zijn ze vernietigd. De Heer die gaat zelfs Sodom terugbrengen in haar vorige staat. Samaria, dus de tien stammen en haar dochters, zullen terugkeren tot hun vorige staat. En gij en uw dochters, Jeruzalem, zult eveneens terugkeren tot die vorige staat. Evenals de naam van uw zuster Sodom nooit over uw lippen kwam ten dagen van uw trots. Wat zeggen wij in de dagen van onze trots? Oh, we zijn toch kinderen van God? Met die hoer ga ik toch niet om. Heb je dat ook toevallig wel eens? Ja, maar daar ga ik niet meer om. Daar ga ik geen boterham mee eten. Daar kijk je op neer. Zo deed Israël Jeruzalem met Sodom. Ja, dan ga je... Hè? Sodom is het ergste wat je kon overkomen. Nou zegt hij, net als de naam van uw zuster Sodom over uw lippen ten dagen van die trots niet kwam. Voordat uw verdorvenheid openbaar werd. Wanneer ga je stoppen om een hoer te belasteren? Of een dief of een moordenaar. Op het moment dat Gods geest je laat zien wie je zelf bent. Want elk lelijk woord. wat je van je naaste spreekt. is eigenlijk al een moordaanslag. Kwaadspreken van je broeder en zuster. is gewoon doodslag. De mensen hebben wat afgelasterd en gerommeld met elkaar. Zo is het nu de tijd. waarop gij een voorwerp van smaad zijt. broeders en zusters. voor de dochters van Aram. Al zijn naburen en voor de dochters van de Filistijnen, die leedvermaak over u hebben, overal om u heen, al de volkeren om Israël, die hebben gezegd, tjonge, moet je dat volk eens zien, zeg, hey. tjonge, jongen, jongen, ben ik blij dat ik de God van die dien. Ze die hebben allemaal afgoden en ze hebben rust en vrede, maar het volk van God lag in de verdrukking. Uw schandaden en uw gruwelen, gij zult ze dragen, luidt het woord van Jahwe. Want zo zegt Adonai Javé: Ik zal u doen zoals Gij gedaan hebt, die de eet gering hebt geacht door het verbond te verbreken. Wie had er ook weer een eet uitgesproken? En wie had het ook weer aangenomen? Die vrouw. God heb gezegd: Ik maak een verbond met je. Hij is zich gaan kleden in de grootste kleding en de mooiste wat er was. Met gerechtigheid, met langmoedigheid, met liefde, met trouw en warmhartigheid, vergevingsgezindheid. We zijn met alles bekleed. En nog zijn we geneigd om die eed van God maar te kleineren. Zegt hij toch, hè? De eed heb gij gering geacht door het verbond te verbreken. Maar ik zal mijn verbond, daar gaat hij komen hoor, met u uit de dagen van uw jeugd gedenken... Komt er een licht bij u al? En een eeuwig verbond met u oprichten. Komt er al licht bij u? Wat zegt hij? Ik zal mijn verbond gedenken. Hij heeft er een eet op gezworen. Zij zijn hun eeuwen door. Hebben ze de ellende van hun vijanden moeten ervaren. Maar hij zegt, ik zal mijn verbond gedenken. Is dat een nieuw verbond of zo? Echt niet waar. Er is maar één verbond wat God maakt met zijn volk. Er is geen tweede verbond. We mogen het wel een nieuw verbond noemen, maar dat heeft dan te maken met het bloed. Al die tijd hebben ze symbolen van bloed moeten offeren van onschuldige lammetjes. Met het doel dat het lam gods zou komen en zijn bloed zou offeren. Dus het is een nieuw verbond in zijn bloed. Daar praat heel Hebreeën over. Nou zegt hij, ik zal mijn verbond met u uit de dagen van je jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. Dat verbond met stieren en bokken was maar tijdelijk totdat... Yeshua kwam, maar wat hij gebracht heeft is eeuwig, want wij beleiden nog steeds onze zonde op 2000 jaar geleden offer van Yeshua. En tot in de eeuwigheid zullen we dat blijven gedenken. Lieve mensen, dit is de basis van het verbond al vanaf de schepping van de mens. Er zou een zaad komen wat de kop van Satan zou verpletteren in ons leven. En we hebben allemaal een tijd gekregen tot we naartoe hebben moeten groeien en hebben moeten buigen voor vader Yahweh. En we zijn maar graag zover gekomen om het te aanvaarden, ons te laten dopen en op te staan in nieuw leven. Dan ga je toch met je mooie witte klederen toch weer niet opnieuw aan hoerij beginnen? Ik zal mijn verbond met u uit de dagen van de jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. Hier heb je het lammetje wat al die jaren geslacht werd als symbool en dit is het lam gods. Yeshua de Messias. Het heil wat hij zou schenken. Snap je nog? Vader zou het heil doen komen. Ja, wij stuurt ons Yeshua. Dat betekent heil. Yeshua, -ti. dat is het heil wat komt. He? Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u. Ik weet dat het voor u niet meer nodig is. Want je hebt het allemaal echt begrepen. Maar als er nog wat te schamen valt, doet het serieus. Doet het thuis. Ga je schamen over de dingen waar je nog niet eerder voor geschaamd hebt en schaam je. Hij zegt het. Ga, ga je zo terugdenken aan uw gedrag en uw schamen. Want wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen? Hé, hey, Jeruzalem. Jullie gaan je grote zussen Samaria ontvangen, de tien stammen. Ze gaan zelfs Sodom en Gomorra als zusters krijgen. Dus er komt een dag, de tien stammen komen terug, maar ook Sodom en Gomorra zullen onder het beheer komen van Juda. De grote en de kleine zussen zullen ontvangen en ik, jawel, u die tot dochters geven zal. Hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond. Mooi is dat, hè? Dus er komt een dag dat Juda zelf door het offer van Yeshua gered moet worden. En God gaat Juda neerzetten en de tien stammen komen. En ook de goddeloze sodomieten die komen. En die gaan als dochters functioneren voor Juda. Als je het nog nooit gelezen hebt, ga het thuis verder lezen vanmiddag. Ga lezen hoe die profeet Ezekiel schrijft. Hij zegt, ik zal mijn verbond. Ziet u het? Mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik Yahweh ja, ben. Yahweh is de vader van Yeshua. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden voor het heil. Dat is Yeshua. Door hem, het lam van God, hebben wij verzoening ontvangen. En wat zegt hij? Opdat, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet wanneer ik voor u verzoening doe. Voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van wie? Adonai Yahweh, van zijn vader. Want hij heeft het verbond bekrachtigd door het offer van zijn zoon. Vind je dat niet mooi? Waar gaan we als slot over nadenken, lieve mensen? Het allerlaatste. Opdat gij de herinnering bewaart. En u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet. Tegen wie doe je je mond niet meer open? Tegen je vriendje of je vriendin of je buurman of je boervrouw... om te zeggen, ben ja, jij toch een slechter, ik zeg. Wat een, wat een eikele stad. Noem maar op. Als je dit gaat beseffen tot door het offer van Yeshua... je vrede hebt gekregen met Yahweh... hoe kun je dan nog je mond open doen tegen een ander... die misschien dit allemaal nog niet eens weet. Begrijpt u hem? Gij wegens uw schande uw mond niet meer open doet... Wanneer ik, Jawe, voor u verzoening doe. Voor alles wat gij gedaan hebt. Luidt het woord van Adena, Jawe. Ik hoop dat u door de prediking en door dit woord van Ezekiel gezegend bent vandaag. Ja, laat dan de vreugde zijn voor de laatste tekst. Maar vergeet niet waar je je over schamen moet. En neem een keuze. Ik zal niet meer willen doen waarvoor ik me later moet schamen. Wees gewoon vreugdevolle kinderen van God. En laat het dan de mensen zien tot Jawe je God is. Amen. Geprezen zij de naam van Yahweh in de naam van Yeshua.